Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In de haven van Den Helder woedt brand op een schip van de marine. Er is niemand gewond geraakt. Alle bemanningsleden van het marineschip Evertsen konden op tijd van boord komen. De brandweer kon het vuur moeilijk blussen doordat er op het schip allemaal kleine kamertjes en ook gangen zijn. Het is nog niet bekend hoe dat vuur kon ontstaan. In Amsterdam is vandaag een rechtszaak met een kroongetuige. En dat is voor het eerst sinds het Marengo-proces rond drugscrimineel van Tachi. De zaak van vandaag gaat ook over liquidaties in de onderwereld. Het Openbaar Ministerie zegt dat ze een zaak hebben doordat een van de verdachten zijn collega's erbij heeft gelapt. Maar advocaten zijn wel kritisch op het werken met zo'n kroongetuige, zegt verslaggever Remco Andringa die zeggen nogal eens dat kroongetuigen onbetrouwbaar zijn en dat er te weinig zicht is op de deal die het openbaar ministerie met zo iemand sluit. Sinds het beruchte liquidatieproces Marengo is daar ook het veiligheidsaspect bijgekomen. Tijdens die zaak zijn er drie mensen vermoord uit de omgeving van de kroongetuigen en daardoor zeggen sommige deskundigen nu de risico's van dit middel zijn gewoon te groot. Ja, maar het OM zegt dat kroongetuigen echt nodig zijn, want anders kunnen ze grote criminelen nooit in de cel krijgen. En een boer uit Nederhorst. Den Berg in Noord-Holland heeft iets bijzonders uitgevonden om zijn koeien een beetje koel te houden op deze warme zomerdagen. Het is een parasol van 12 meter breed. Ja, zijn koeien die maken er nu volop gebruik van, vertelt zijn dochter. We hebben eerst gekeken voor bomen of andere mogelijkheden. Maar goed, die koeien die wegen best wat, dus die boom is ook zo om. Maar ja, bij zoveel koeien... Leek ons dit de beste optie? De koeienparasol. Smaakt het vlees nou lekkerder als ze nou in de schaduw hebben gestaan op warme dagen? <laughs> nee, dat niet. Maar je merkt wel als de koe geen stress heeft gehad en het goed heeft gehad, dat de kwaliteit van je vlees anders is. Ja, de parasol kun je goed gebruiken hoor. Vanmiddag blijft het droog, is er veel zon en heel soms wat lichte bewolking wel. Het is 22 graden in het westen tot 28 in het binnenland. En vanavond en vannacht is er alleen in Limburg kans op wat regen. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Deze plaats really really yes no. staat dit weekend op pole position. Like a girl you Drive in your car. I like. And our cheeks And brush To you, huh? The look, the lips, the hips, the taste, the hat, the eyes, the skin, the waist. You see what I can do on this microphone, so get on, I'm gonna do to you, huh? Perfection. <laughs>